Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Groot nieuws uit Engeland, want de voormalige prins Andrew is gearresteerd. En dat is uiteraard breaking news voor de BBC. We watchen BBC News. The former Prince Andrew Mountbatten Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office. It follows revelations about his ties to the convicted sex offender Jeffrey Epstein. Andrew zou zich moeten verantwoorden voor vertrouwelijke stukken die hij zou hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. De broer van koning Charles werd op zijn verjaardag nootbenen uit zijn huis gehaald door agenten in burgerkleding. Andrew's huis kan nu worden doorzocht. De aanleg van een nieuwe kade in de Eemshaven voor een veerdienst tussen Groningen en Noorwegen gaat waarschijnlijk 75 miljoen euro kosten. De helft van het geld kan volgens de provincie Groningen... uit de pot van het kabinet komen voor een betere toekomst na de gaswinning. Of Groningen zelf ook bijlegt, is nog onduidelijk. Jaren terug was er al een veerdienst naar Noorwegen, maar die ging failliet. Het is alweer drie jaar geleden dat een Hilversums echtpaar... onder verdachte omstandigheden overleed. En nu pas komt de oorzaak naar buiten. Ze zouden hebben gedronken uit een jeneverfles waar amfetamineolie in zat. Die fles hadden ze cadeau gekregen. Het was gekocht bij een slijterij uit Hilversum. En die had het van een onbekende leverancier uit Spanje. En een wereldreis van een Britse echtpaar is in een ramp geëindigd. Ze, ze, ze waren op een motor toen ze een jaar geleden werden opgepakt in Iran. Ze werden verdacht van spionage en zijn daar nu ook voor veroordeeld. Ze kregen een gevangenisstraf van tien jaar. De Britse regering noemt de straf weerzingwekkend. En ik heb het weer nog voor je. Het is grijs en in het midden en zuiden sneeuw of natte sneeuw. Dat trekt nu langzaam weg en het wordt 2 tot 4 graden. Later op het dag wordt het weer droog... want het gaat eerst nog even regenen vanmiddag. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel, nog mislegd nieuws. Op de weg A1, Hengelo, Apeldoorn was vertraging van de IJsselbrug... bij Deventer, 18 minuten, komt een ongeluk. En de A12, Utrecht, richting Duitsland... tussen Arnhem-Noord en Velpenbroek. 13 minuten. Uh, je moet daar over de parallelbaan, komt door spoedreparatie. Even kijken naar de controles langs de weg. A1 Apeldoorn-Marneveld, 75,4. A7 trachten groningen 190,8. A27 Utrecht-Hilversum, 90,9, A28 Hogeveen Meppel, 118,2. En de A50 eindhoven Os 124,2. De laatste langs de A58 gezien. Berg op zoom groes 145,4. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact. Met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen.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 Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. 5, 3, de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. 5-8 ah. Zomerweken. Dan kan je lekker Lek. richting de zon. Hier te winnen deze hele week. Ja, ook voor jou. Radio 538. Yeah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 He is gonna fall De favorite van deze week en die is van Miles Smit en Mail Horan samen. Wie had dat ooit gedacht? Goedemiddag, Linda, hoe is de naam? 58 hier met uh, je favoriete reisbureau voor trips richting de zon tijdens de 58 zomerweken. Een goede reden om de radio even te bevriezen, want ja, stel je voor dat je zomaar een uh, rijk wint. Bijvoorbeeld richting Italië en om alvast een beetje in Italiaanse sferen te komen. Nu een Pizza Margarita van Eros Ramazzotti en Cosa della Vita. Wee momenten fra di no, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. vijf uur acht werkdag. Heb je ook wel eens dat je een liedje, dat je niet goed hoort wat er gezongen wordt? Ik heb dat dus de hele dag. Ik ben diegene die wel meezinkt, maar alleen maar... Bij dit nummer hoor ik het dus altijd Legging, Leggingbroek. En dat is niet goed. Het is bagging, maar luister, je hoort echt Leggingbroek. Luister nou. 8 werkdag. Andrew Guilty, hoor je bij 538. High 538. High 538. High 538. Kan je even uitdelen aan een collega van je... of aan al je collega's, dat kan ook. Of aan je beroepsgenoten. Misschien wil je even het bedrijf noemen waar je werkt. Weet je van al je collega's neken zegt... Nee, allemaal een High 538, want we zijn zo lekker bezig, zoiets. Spreek zo'n High 538 even in. Via de 538-app kan je gratis downloaden op je telefoon. En dan kan je op dat WhatsApp- icoontje klikken. Heb je een rechtstreekse verbinding met de studio. Maak daar even een spraakberichtje. Klinkt bijvoorbeeld zo, dit was Danielle gisteren. Ik wil graag een high five, 38 geven aan alle toppers van het PS10-college reizen. Dus de docenten, maar ook zeker de leerlingen. Ja, zo makkelijk kan het gaan. Een high five, jacht, spreek je me in, hoor je hem zo meteen uh, hier. Uh, net als uh, Damiano David zo dadelijk. Hallo, dit is Edwin Evers. Jongen, het is alweer donderdag en het weekend komt steeds dichterbij. Evers en Co is er morgenmiddag weer, vanaf twee uur. Bij Radio 538.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 Over gratis minis, 10 kleurrijke groente en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Wieldel, je verdient het. Tijd voor een nieuw uitzicht met Carwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Carwij, maak het mooier.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 You got the sky I might my fall They'll say that you might lose it all So I run until I hit that wall Yeah, I learn my lesson, count my blessings Up to the rising sun Run, run run run run run run one republic run run, run, run. high 538. 3 8 high 538. 3 8 Thanks for doing, de en binnen 1 minuut high 538. 3 Stan. ik wil een high 538 geven aan mijn collega Jorik Pol Ja, hierbij Floortje Hoi met Floortje. Ik doe even groetjes aan alle collega's van Unava. U-N-A-V-A. -a. De reepen in de avond Doei. En doei. Ja, Edwin. Ja, hier weer een high five drie Voor alle collega's van Jong die weer onderweg zijn met de gassen. Lekker. Geen lachgas hoop ik, dat mag niet hè. Ja, Ik geef een high 538 aan alle mensen van de markt, in Renesse, ook aan Nertje high, aan al mijn collega's, alles. Thank you! you. Marloes. Ja, goeiedag. Ik wil graag een high five uh, inspreken voor al mijn collega's van debanensite.nl in Alkmaar. Hele fijne werkdag. Doei doei. Doei doei, en uh, Kemal. Hoi, goeiemiddag. Ik wil een high 538 geven aan alle toppers van b we zijn goed bezig jongens. Zet hem op. Zet hem op, lekker bezig. Kom op, je krijgt het vijfje. Tos die jij ze toen gestuurd. Lekker tijdens de lunch in het linnen. Over time I know I will be fine but right now it just hurts. Can't let go. Draw you out. The water is high. I can feel the quake. I'm Racker, but I just know I could be better. Oh ja, doe het maar niet, laat het maar lekker liggen, vriend. Want als er al iemand heeft, dan moet je dat lekker zo laten. David, get nu aan de beurt. Het is 15 acht, but never going home tonight. Goedemiddag. More so one last time, nigga make some noise. Get him, J. Who you know fresher than whole, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking. Yeah. Can't none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like NG rapping is prime. Um Young H Raps great from dead, back to take over the globe. Now break bread, I'm in Boeing jets, low express, out the country, but the blueberries still connect on the lower. But the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand open opening, grand closing, goddamn your manhole, crack the can open again, who you gonna find, open a with no pen, just draw inspiration, who you gonna see, you can't replace him, with cheap imitations of these generations, wrong call. do you want more, cook and roll with the Brooklyn for you, Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game and try to play you, then you drive a couple of hits. Look how they wait to, the to you from Marcy to Madison Square to the only thing that matters, it's just a matter of years. Yeah. As faith will have it, J Status appears The be at an all time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. If I owe you, I'm blowing. Sliveries, cops have take one for your team And I need you to remember one thing, one thing. I dream I saw I conquer A record sales, I sold out concerts So motherfucker, if you want this encore I need you to scream till your lungs be sore, sore.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 Bestel dus nu bij New York Pizza. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haaier. Yes! Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja. Ja. ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zijnweb.nl. It's a holiday. Nu bij Vibra, de nieuwe Newborn-collectie en meer babykleding vanaf 3.39. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. De Koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? de. Proef zelf maar. Hup. Ga naar dekoffiejongens.nl. Hé! De Koffiejongens!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 Promo fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu Wintersail dus bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Line tempur. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Op zaterdag 7 maart is het weer tijd voor Oranje. De Oranje spelen een WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Ierland in Utrecht. Beleef de strijd, de passie en de trots van Oranje. Koop nu je tickets via onsoranje.nl. Vergeet het speelkwartier. Dit wordt een speel